Heel veel suiker we eten, we denken zo'n 10 suikerklontjes per dag. Maar het zijn er 30 gemiddeld. Het aantal mensen met diabetes neemt toe en daarom roept de Diabetesfonds Voedselfabrikant op minder suiker te gebruiken. En starten ze vandaag de actie ontmasker de suikers. Zo direct, na het NOS Journaal, met de nieuwslezer. Ja, met Sofie Verhoeven. Goedemiddag. De organisatie voor het verbod op chemische wapens... begint een onderzoek naar de aanval van zaterdag in het Syrische Douma. Volgens activisten en hulporganisaties is daar gifgas bij gebruikt. De OPCW maakt zich ernstig zorgen over die berichten... en zoekt contact met slachtoffers en getuigen. Ook probeert de organisatie proefmonsters in handen te krijgen. Vorig jaar onderzocht de organisatie een aanval... in de Syrische plaats Khan Sheikhoun. Daar werd vastgesteld dat er inderdaad gifgas is gebruikt. De rechtbank in Arnhem heeft vier tieners veroordeeld... voor het mishandelen van twee homoseksuele mannen... vorig jaar op de Nelson Mandela-brug. De slachtoffers zeggen dat ze mishandeld zijn... vanwege hun seksuele geaardheid. Maar de daders ontkennen dat. Ook het Openbaar Ministerie zag geen aanwijzingen... voor discriminatie of homo-haat. De rechter zegt dat de jongens hun lesje hebben geleerd. De jongens hebben het afgelopen jaar laten zien... dat ze van deze gebeurtenis ook hebben geleerd. De rechtbank heeft gelet op de oriëntatiepunten...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 De luchtmachtbasis bij de Syrische stad Homs is bestookt met raketten. Daarbij zijn volgens Syrische media zeker 14 doden gevallen. Wie erachter zit is nog onduidelijk. Maar Rusland en Syrië wijzen naar Israël. Volgens het Libanese leger zijn er vanochtend vroeg, zo rond een uur of twee, drie, vier Israëlische vliegtuigen Libanon binnengevlogen het Libanese luchtruim.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 En vooruitlopend op die regen nu al files, John Bakker. Ja, dat gaat nog wel even duren op de A9. Van Amstelveen naar Alkmaar, voor het Cormier. 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn er dicht. Kost je een kwartier extra. En de andere kant op, richting Amstelveen, is de weg helemaal afgesloten... door die bergingswerkzaamheden. Je kan omrijden via hier Hugo Waard en Zaanstad. Dan de A28 vanuit Zwolle naar Groningen bij Zuidwolde, 6 kilometer...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 Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV-Ajax. Voxsports Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1. Avro Tros. 30 suikerklonten per dag eten we gemiddeld. En dat is veel meer dan we denken. Suiker zit dan ook bijna overal in. Ontbijtgranen, zuiveldranken, sausen, dressings, noem maar op. En we worden er ziek van. Dus we gaan het er zo over hebben. Een kunstwerk van Jeff Koons eindigde in scherven... op de vloer van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Een bezoeker kon er niet van afleven. En dat is niet het eerste kunstwerk dat op die manier aan zijn eind komt. Een unieke vaas die in duizend kleine stukjes uiteenspat. Het is niet iets wat je mee wil maken. Toch gebeurde het in het Groninger Museum. De vaas van de Spaanse kunstenaar Jaime Hayon... werd per ongeluk door een bezoeker omvergelopen... En hoe het afliep met die unieke vaas en wie er voor de kosten moest opdraaien... hoort u zo in eerder gehoord. En in Arnhemse grachten waren ze op zoek naar vermiste goudvissen. Er is tot nu toe slechts eentje teruggevonden van de ruim 100 gedumpte vissen. En volgens ecoloog Fabrice Otburg kunnen die niet in het wild overleven... omdat er misschien het volgende gebeurt. Oké, okay, make any sudden moves. Hop in mijn hoofd. If you want to live. Hop in your mouth, huh? And how does that make me live? Why? uit nou, de Gieselfilm voor kinderen. De uitspraak van Otburg dat ze niet in het wild kunnen overleven... gaan we toch even checken, in feit of fictie. Maar nu eerst het zoete gevaar dat suiker heet. heet. Jan Mon. Eén Vandaag...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 30 suikerklontjes, dus terwijl we het niet doorhebben. Hoe kan dat? toe aan. Ja, omdat er heel veel suikers in producten zitten... waarvan je het niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. Zoals bijvoorbeeld in ontbijtgranen, zuiveldranken en tussendoortjes. En het is dus niet zo gek dat consumenten denken... dat ze drie keer minder suiker binnenkrijgen. En dat is niet goed voor je. TV-presentator Manuel Venderbos had voor het programma Galileo... ooit een maand lang, elke dag, een kilo suiker. En zo klonk hij op dag 6. Ah, nu voel ik me echt super slecht. En dit gaat dus echt meerdere keren op een dag. Dus eventjes heb je zo'n suikerkick en dan gaat het gelijk weer naar beneden. Echt, jongen, ik lijk wel een junk. Ik heb er ook nu echt best wel zin in. Dus dat, dat is het gestoorde ook. Nou, uiteindelijk moest Manuel op dag 16 op aanraden van een arts zijn experiment staken. Ja, want het is dus zelfs verslavend, begrijp ik. Du dus moeten de dingen veranderen? G gebeurt dat al? Zijn er al maatregelen genomen? Ja, op middelbare scholen bijvoorbeeld is vanaf eind dit jaar uh, geen suikerhoudende frisdrank meer te kopen. Dat maakte Raymond Giannotte, directeur van de Nederlandse Vereniging Frisdranken, vorig jaar bekend. Ja, wij verkopen natuurlijk graag uh, onze drankjes. Uh, maar we nemen ook graag onze verantwoordelijkheid in de gezondheid en met name die van, uh, van de jeugd. We willen graag de middelbare scholieren helpen om een, uh, een gezondere en bewustere keuze te maken. Ja, light drankjes blijven trouwens wel gewoon beschikbaar op school. Maar toch waren veel leerlingen niet blij met die aankondiging dat de frisdrank zou gaan verdwijnen. Ik vind dat kinderen dat zelf mogen bepalen wat ze drinken. Nee, want uh, we hebben energie nodig voor school. En uh, zonder energie gaan we niet redden. Ja, ik vind het wel goed, maar ook wel jammer. We hebben het nodig, ja. Niet ja. blij dus die scholieren. Nee, maar ze kunnen dus nog die light drankjes krijgen, want volgens het voedingscentrum is af en toe een light drank beter voor het lichaamsgewicht dan suikerhoudende frisdrank. Ja, en het is niet lekker misschien, maar toch blijven volgens het centrum water, melk, thee en koffie zonder suiker de beste optie. Ja, scholieren. Goed, nou ja, dat is dus een voorbeeld van een maatregel tegen suiker op die scholen. Het diabetesfonds begint vandaag een campagne om ons bewuster te maken over suiker in ons eten en drinken. William Kortvriend is schrijver van de bestseller Hoe word ik honderd? Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we krijgen dus gemiddeld 30 suikerklontjes per dag binnen. Hoe ongezond is dat eigenlijk? Ja, dat is heel ongezond. We hebben gezien na de Tweede Wereldoorlog... dat suiker in hoog tempo populairder is geworden. Gedeeltelijk ook veroorzaakt door de overheid zelf. Doordat ze subsidie zijn gaan leveren op producten zoals mais en andere granen. Maar ook op suikerbieten bijvoorbeeld. En ja, we hebben eigenlijk nadien een explosie van overgewicht gezien. En ook een explosie van chronische ziektes... 50% van de Nederlandse bevolking is te dik. Dat betekent dus dat nog maar één op de twee Nederlanders... een normaal gewicht heeft. En de helft van de Nederlanders heeft ook nog eens... één of meerdere chronische ziektes. En die twee bevolkingsgroepen vallen ook nog eens over elkaar heen. Dus degenen die te dik zijn... hebben ook een veel grotere kans op een chronische ziekte. Ja, en 30 suikerklontjes per dag dus is te veel. Hè? Is er een goede hoeveelheid? Ja, eigenlijk zou ik zeggen, eten liever helemaal geen suiker. Maar dat is moeilijk te doen. Um, en de belangrijkste reden is natuurlijk dat we suiker toch ook heel lekker vinden. En dat heeft de voedingsmiddelenindustrie heel goed begrepen... door eigenlijk overal suiker in te verwerken. Ook als ze dat niet als zodanig zien of ook als het niet als zodanig... Op de verpakking staat. He, er kan bijvoorbeeld op de verpakking staan. bevat echt fruit. Nou, dat betekent dat de suiker. uit het fruit is geconcentreerd. en bijvoorbeeld bij de yoghurt is gedaan of zoiets. Ja, en als je wel alleen maar echt fruit eet? Uh, als je. Uh, gewoon vers fruit heet, je, je, je bijt in een appel, dan zit daar ook suiker in. Maar die suiker die zit verpakt in ja, de natuurlijke ingrediënten, zeg maar... waardoor die suiker langzaam wordt verteerd en ook maar langzaam in je bloed komt. En het is juist het, de, de hoge pieken die de moderne voeding en suiker zelf ook veroorzaken... die een insulinepiek in je, in je bloed geven... waardoor je lichaam in de vetopstand vetopslag stand komt te staan en waardoor je dikker gaat worden en allerlei ellende gaat beginnen. Ja, sommige mensen zijn om die reden helemaal klaar met suiker, zetten het uh, in eigenlijk op een suikervrij leven. Verslaggever Roos Oosterbaan ging met blogger Mieke van Zuilen naar de supermarkt om te kijken of dat makkelijk gaat. Crackers? Ja, hier staat dus bijvoorbeeld uh, bij het ingrediënt uh, even kijken, 97 granen. Denk, ja, is dat is goed, zou je zeggen. Maar dan daarna volgt gelijk suiker. 7,8 gram per 100 gram, suiker, per 100 gram product, zeg maar. Ja, er zijn al twee suikerklontjes. Twee suikerklontjes per 100 gram. En van dit soort producten eet je best wel veel, zo snel, want het zijn heel luchtig. En dan... Ja, dus in eerste instantie denk je, oh, een luchtig uh, crackertje. Daar kan niet veel meer mis zijn. Dan een ander pak. koren roggemeel, gist en zout. Dat is gewoon helemaal perfect. Oh, er staat ook verder echt niks bij. Nee. Ja. Die kan in de mand. Wat doe je dan op uh, dat brood en die crackers die we net gekocht hebben? Kaas. Ik eet wel kaas. Daar zit meestal geen suiker bij. En uh, hummus of uh, pinnenkaas. Nou, hier een hele schap vol weer. Wat ik dan eet is uh, vooral de naturel pinnenkaas. Pinaas, uh, olie en zout. Helemaal geen suiker? Nee. En bij anderen wel. Even kijken hoor. Nou, hier zit wel suiker in. 4.8. Biologische pinnenkaas heeft uh, rietsuiker erbij. Ja, rietsuiker is ook gewoon suiker. Rietsuiker is ook gewoon suiker. Ja. Dus van al deze dingen die je op je brood kan smeren, mm, pindakaas. Pindakaas. Ja, geen jam, geen muisjes, geen vlokken, nee, niks. Wordt het niet ook heel saai zonder suiker? Wel een beetje. Dat ja. was ja, dat was een beetje waardoor ik na een half jaar toen uh, twee jaar terug was gestopt. Ik miste wel een beetje het, het goede leven, zeg maar. Je probeert het nu weer om helemaal geen suiker te eten. Waarom doe je dat dan, toch? Ik ik merk het wel aan mijn energielevels, dat het, uh, want als je heel veel suiker eet door de dag heen... dan krijg je van die energielevels die ups en downs hebben. En ik wil ja, beter leven, zeg maar. Maar het is niet makkelijk? Het is niet makkelijk, nee. Het kost me toch wel een half uur langer in de winkel om boodschappen te doen. Maar als je eenmaal weet welke producten je niet meer kan kopen, dan gaat het wel sneller. Als we hier nou lopen, wat is dan het lastigste voor jou? Ja, toch wel het schap waar we nu staan, denk ik, bij de, bij de chips en bij de chocola en de snoepjes. snoepjes. Het is Wel lekker allemaal hier. Ik krijg er wel zin in. Oh, het is heerlijk. Oh, dat heb je toch ook? Dat verandert niet. Dus het is echt in de winkel. Als je het niet koopt, dan eet je het ook niet. Maar ja, ik uh, neem dat ook wel eens voor en dan heb ik toch nog melemand vol dit soort uh, ellende. Ja, ja daar moet je gewoon heel erg sterk in zijn. En hoe moet je net de andere kant op kijken als je hier langs loopt? Ja, gewoon niet door dit schap inlopen. Van niet mee als je suikervrij wil leven. Wil je een kort vriend schrijven van Hoe word ik 100? Het zit in heel veel producten. Ja, het zit in bijna alle producten die verpakt zijn, zeg maar. De voedingsmiddelenindustrie. Uh, ontwikkelt haar producten in principe natuurlijk niet anders... dan een andere industrie, zoals bijvoorbeeld een automobielindustrie. Voordat er een nieuw model auto op de markt komt... is dat uitvoerig getest of dat appelleert aan de smaken... of mensen dat willen kopen. Dat is met voedingsmiddelen precies hetzelfde. En dan zien we toch steeds dat diegene waar ja, het meeste suiker in zit... dat die de hoogste scores krijgen van de smaakpanels... en dus het ook commercieel het beste zullen doen. Ja, we vinden het lekker. U zegt zonder zou het beste zijn. Kunnen we helemaal zonder? Eigenlijk. Ja, in principe wel. We hebben dat natuurlijk eeuwen gedaan. Suiker is uh, meegebracht door uh, ja, de ontdekkingsreizigers naar Columbus vanuit, uh, vanuit uh, Amerika. En uiteindelijk uh, ja, is dat zo goedkoop geworden dat we het in voedingsmiddelen zijn gaan, uh, gaan mengen. We kunnen zonder, maar dat kan niet met de voedingsadviezen zoals we die nu hebben. Want wat we zullen moeten doen als we suiker durven uithalen, dat we weer natuurlijke vetten terug moeten uh, voegen. U hoorde net die mevrouw zeggen van ja, het wordt zonder suiker wel een beetje saai. Dat hoeft niet, maar dan moet je echt vers en vol vet gaan eten. De meeste natuurlijke smaakstof die wij kunnen proeven en ook wel lekker vinden, zijn vet oplosbaar. En als we de vet het vetten, de vetten eruit hebben gehaald... ja, dan blijft er een soort karton over... Waar, wat je op smaak moet maken met een heleboel E-nummers... en met zout en suiker, de primaire smaakstoffen. Dat klinkt niet aantrekkelijk. En bovendien, die, die, die suikerindustrie die gaat ook ver om ons te overtuigen... van het feit dat het niet zo schadelijk is, toch? Ja, de voedingsmiddelenindustrie is door het advies uit de vorige eeuw van de overheid... om de vetten uit voeding te halen, heel lucratief geworden. Want die vetten waren duur en ze hebben ze kunnen vervangen met gesubsidieerde koolhydraten. De EU is nu nog de grootste subsidieverlener voor de landbouw... en dat gaat met name naar suikerbieten en granen. Dus dat is een situatie die op zich al suikerverbruik stimuleert... Maar om ja die suiker er, er uiteindelijk uit te halen, zul je terug moeten naar verse, volvette voeding, anders zal het niet gaan. Nou, de voedingsmiddelenindustrie is ondertussen haar kostprijzen naar beneden gegaan. Haar verkoopprijzen, omdat ze er gezond op konden zetten, omhoog gegaan. Dus die is er alles aan gelegen om deze status quo te handhaven. En dat zie je ook doordat ze eigenlijk ja, wetenschappers. Uh, onderzoek laten doen wat op zijn minst toch wat lichtelijk gekleurd is. Ja. Hey, ik heb één voorbeeld. Ja. Uh, de Harvard University, dat is een ja, wereldberoemde professor, Frederick Stair, die heeft uiteindelijk opgebiecht dat hij van de voedingsmiddelenindustrie 29,6 miljoen dollar gedurende zijn uh, carrière kreeg om bepaalde voedingsmiddelen te promoten... zoals bijvoorbeeld ontbijtgranen en Coca-Cola. Ja, als voorbeeld van hoe actief die industrie is, ook als het om onderzoek gaat... ik heb ook contact met Erik Weselius. Hij is onderzoeker bij Lobby Wacomt Corporate Europe Observerst uh, Obser Observatory. Observatory. Zo is het. Uh, is die suikerindustrie inderdaad heel erg actief in, die, in de lobbywereld? Uh, ja, ze zijn in Brussel zijn ze, zijn ze heel actief aanwezig. En uh, ze geven zelf aan in het uh, Europese lobbyregister uh, dat ze per jaar uh, drie, ruim uh, 23 miljoen euro besteden aan het uh, belobbyen van de Europese Unie. Ja, dus dat als dat de politiek zegt: graag... dit is niet goed, suiker is ongezond, laten we bijvoorbeeld uh, duurder maken. Hè? Belasting op suiker invoeren, wat is dan de reactie van de suikerindustrie? Uh, nou, uh, belastingen op suiker, daar is de industrie uh, falikant op tegen. Dat proberen ze echt uh, kosten wat kost uh, tegen te gaan. En er zijn ook voorbeelden dat uh, lidstaten van de Europese Unie... heeft geen initiatieven om um, suikerbelasting. Ik bedoel, de Europese Unie kan dat ook niet. Maar individuele landen in de Europese Unie kunnen het wel. Uh, bijvoorbeeld in, in Engeland zijn ze ermee bezig, in het Verenigd Koninkrijk. En ook in Finland uh, uh, zijn ze ermee bezig. En in Finland heeft uh, de suikerindustrie succesvol uh, gebruik gemaakt... van de Europese regels voor de interne markt... om uh, die suikerbelasting in Finland uh, uit te hollen en, en minder sterk te maken dan in eerste instantie de bedoeling was. Ja, u zegt de manier waarop ze uh, dat proberen tegen te houden... of de manier waarop ze überhaupt te werk gaan... is heel erg te vergelijken met de tabaksindustrie, uh, ja, je, je, je, kunt, je kunt de suikerindustrie vergelijken met de tabaksindustrie. Niet helemaal natuurlijk. Uh, suiker is uh, toch iets minder ongezond, zou ik zeggen. Maar ik ben geen deskundige. Um, dan, uh, dan tabak. Tabak ga je echt van dood. Uh, suiker volgens mij niet echt van dood. Um, maar uh, het is wel zo dat dat uh, heel duidelijk is aangetoond... dat uh, suiker uh, leidt tot uh, verhoogde hoeveelheid uh, mensen met uh, obesitas. Ja, en, uh, ja. U wilde nog um, iets aan toevoegen? Nee, ik ben. Oh, nou, dat ho hoeft ook niet, hoor. Nee, uh, Toch to horen wij ook, ja, je hoort natuurlijk argumenten vanuit die suikerindustrie uh, uh, die de, die ongezondheid proberen te relativeren. Bijvoorbeeld in 1987 aten we meer suiker dan nu. En nu horen wij net ook van meneer Kortvriend zijn er veel meer mensen te dik. Meneer hm. Kortvriend, uh, ja, hoe, hoe zit dat? Nee. Uh, uh, dat suiker misschien minder ongezond is als roken... Uh, ja, corrigeren, uh, bestrijden zelfs. Um, ik zal een voorbeeld noemen. Diabetes type 2, wat bijna volledig te wijten is aan suikergebruik. Daar hebben we inmiddels in Nederland 1 miljoen patiënten mee. Sterk groeiend. Iemand die op 50-jarige leeftijd de diagnose diabetes type 2 krijgt te horen die leeft statistisch acht jaar minder lang dan wanneer die diagnose niet wordt gesteld. Suikerverbruik wordt inmiddels uh, geassocieerd niet alleen met diabetes type 2, maar ook met hart- en vaatziekten, met kanker, met dementie, met gewrichtsklachten, enzovoort, enzovoort. Dus daar zitten ja, die chronische klachten. Dat zijn niet alleen klachten die, die ja, je, je kwaliteit van leven wat achteruit moet gaan, maar die ook je levensjaren met vele jaren verminderen. Om maar even aan te geven hoe ongezond het is als je 100 wil worden. Ik begrijp het in ieder geval van nu. Dan moet je niet zoveel suiker eten. William Kortvriend, dank Erik Weselius. Onderzoeker bij de lobby Waakhond ook. Beide dank voor deze informatie. Nieuws via de NOS. De rechtbank in Arnhem heeft vier tieners veroordeeld... tot werkstraffen voor het mishandelen van twee mannen... na een avond stappen. De slachtoffers zeggen dat ze mishandeld zijn vanwege hun seksuele geaardheid... maar de daders ontkennen dat. En verslaggever Jeroen Wilaat was erbij in de rechtbank. Jeroen, wat heeft de rechter beslist? Nou, misschien herinner je het, het grote maatschappelijke tumult nog wel. Want het uh, kwam hard aan dat er zou zijn geslagen met een betonschaar. En de dagen daarna was er uh, natuurlijk nogal veel rumoer over uh, de vraag of het uh, niet zeer een duidelijk bewijs van homohaat was. Ja. Um, de voorzitter van de rechtbank, mevrouw Wendy Vierwijzer hield zich, zoals het een rechter betaamt, toch meer bij de feiten. En oordeelde, ten, of wat die betonschaar betreft... dat dat een, een, een nuttig instrument was voor die jongens... om die nacht fietsensloten te gaan doorknippen. Maar niet om er um, voorbijgangers mee toe te takelen. Uh, wat die homohaat betreft... Um, Hiet uh, het ook gewoon bij ja, het jargon van, uh, zoals ze het noemde buitengewoon onvolwassen jongens. Die weliswaar uh, gescholden hebben in termen als homo en flikker. Maar om wie het, bij wie het niet begonnen was uh, om doelbewust ruzie te zoeken met homo's. Nou, en wat heeft het recht uiteindelijk beslist? Nou, de, de, de, de eisen waren hoger. Dat varieerde van 120 tot 180 uur werkstaf. Het bleef nu bij drie van de vier tot, uh, het blijft nu bij 80 uur werkstof, bij drie van de vier... en 160 uur uh, voor de jongen die uiteindelijk dus niet met een uh, betonschaar sloeg... maar een keiharde vuistslag uh, uitdeelde aan een van de, een van de mannen... wat uh, hem het verlies van vijf tanden opleverde. Uh, dat kwam ze ook nog te staan op een schadevergoeding van dik 4000 voor de een... en vijf dik, een kleine 600 voor de ander. En uh, Inmiddels, uh, collega Kees van Dam... van vertelde mij dat hij gehoord had van de familie... dat er op Facebook al een inzameling bezig is... om dat bedrag bij elkaar te krijgen. Uh, dus ja, de, de proberen ze ook, die daders proberen op die manier uh, de schade te beperken. Uh, anderzijds uh, is het nu duidelijk dat het een, een, een nogal relatief is... in vergelijking met het enorme maatschappelijke rumoer van deze week. Van, van, van vorig jaar, moet ik zeggen. Van vorig jaar. Jeroen Wielaat van de NWS. Dank je wel. De temperaturen stijgen, het lentezonnetje nodigt uit om weer naar buiten te gaan. Maar wat kan je daar nog mee doen dan behalve met een heerlijk drankje op een terras gaan zitten? Nou, buiten spelen, want dat is echt niet alleen maar leuk voor kinderen, ook volwassenen. Die moeten dat heel erg leuk en kunnen dat heel erg leuk vinden. zegt onze optimist van vandaag, dat is Guido Bouwman. Welkom. Dank u wel. Ja, u bedacht een concept achter Gimles Amsterdam en dat heeft met het spelen te maken... Ja, klopt. Want leg uit? Ja, eigenlijk het uh, spel wil ik terugbrengen bij volwassenen. En dat wil ik liefst doen door uh, sportspellen, nostalgische spellen van vroeger, die je op het schoolplein speelde of in de gymzalen. en dan Inderdaad, balspellen, tikkertje. En waarom? Uh, omdat ik eigenlijk uh, als fysiotherapeut en als sporttrainer merk dat uh, in, in de individuele sporten uh, eigenlijk niet meer gespeeld wordt. En het eigenlijk moeilijk te, uh, vol te houden is en uh, jezelf te motiveren. Nou ja, dat, dat volhouden, dat herken ik onmiddellijk, want ik vond apenkooien heel erg leuk. Maar als ik het nu doe, zou ik het uh, denk ik uh, absoluut niet overleven. Nou ja, je kan altijd een keer proberen. Ja, met het risico op zware blessures, et cetera, of niet? Uh, nee, het valt mee. Het is tot nu ja? toe goed gegaan. Geen enkel probleem. Want wat, wat is de leeftijdscategorie van de mensen die met jou gaan buitenspelen? Uh, tussen de 20 en 35. Ah, oké. Okay, dus dat is dan toch nog weer iets jonger dan ik. Uh, en, en, en die laat je dan inderdaad... Ja, nou ja, vertel, hoe ziet zo'n dag eruit of zo'n les? Ja, zo'n les uh, ja, die ongeveer een uur. Vijf kwartier en uh, daarbij komen eigenlijk alle nostalgische spellen van vroeger komen uh, aan bod. En op een iets intensievere wijze dan dat je vroeger gewend bent. Dus, uh, het spelelement zit erin, maar toch met een sporttint eraan. Het is dus een intensievere uh, spel uh, die je gewend bent. Je moet er ook nog een betere conditie van krijgen. Ja. En zijn er ook doen. volwassenen die zeggen, ja, daar begin ik niet aan? Uh, ja, uh, er zijn natuurlijk vast niet denk ik ja, daar ga ik niet aan beginnen. Maar tot nu toe de mensen die komen, uh, ja, bijna iedereen vindt het leuk. Ja, is dat het effect dat ze allemaal na, na afloop heel enthousiast zijn? Ja, mooie reacties als uh, ik kapot, maar een uur lang gelachen. Die komen regelmatig uh, naar voren. En dat is natuurlijk leuk om te horen. Het is veel leuker dan wanneer je gewoon ja, een beetje hersenloos, zeg maar, met je ogen dicht letterlijk vaak op zo'n apparaat staat of, of rond rent. Ja, ja exact. Ja, en vooral in de, bij de individuele sporten zie je dat men toch dan ja, toch maar weer op die loopband gaat staan of toch maar weer dezelfde oefening op een matje gaat doen. En nu probeer ik echt door middel van het spelelement het weer leuk te maken en weer aantrekkelijk te maken voor de mens. En je organiseert ook een, een toetsdagen en een jaarlijkse sportdag? Ja, zeker. Die is vanavond toevallig. Ja, vanavond, de jaarlijkse sportdag? Nee, nee uh, elk semester. één keer in drie maanden. Uh, test eigenlijk de conditie bijvoorbeeld. Uh, meels een piepjes test van vroeger en wat andere spelvaardigheden... Om te zien of je, het is wel leuk dat spelen... maar of, of je conditie er ook echt door verbetert. Ja, absoluut. Ja. Nou, ik zou zeggen, als je mensen er warm voor wil maken... krijg je van ons nu de tijd achter het spreekgestoel En neem plaats, we hebben het voor je klaargezet. Want we gaan naar je luisteren waarom we dus niet alleen moeten gimmen, maar ook moeten spelen. Onze optimist van vandaag, Guido Bouwman. Dank u wel. Wordt het niet opgemerkt gemist. Een hele dagen lang spelen met je vrienden, waarbij je onvermoeibaar achter een bal aan... Guido, Guido, sorry, excuus. De microfoon, blijkbaar iets mis mee. Dus weliswaar hebben we een mooi spreekgestoelte klaargezet... maar ga toch maar weer achter de microfoon zitten waar je net zat. En uh, hou je verhaal. Guido Bouwman. Top, dank Wordt het niet ongemerkt gemist? Hele dagen lang spelen met je vrienden... waarbij je onvermoeibaar achter een bal aan rende. speelden speelde, op het schoolplein of thuis ging springen in de pauze om dan vervolgens na een lange dag weer thuis te komen... in je splinternieuwe spijkerbroek die niet meer te herkennen is... omdat die onder de groene vlekken zit van het spelen. De algemene opvatting is dat spelen, dat spelen tot de kindertijd behoort. Maar ik vind dat dit niet het geval is. Sporten niet meer met het doel om sier te hebben... en daarom vind ik dat volwassenen meer spelenderwijs moeten sporten. Want door je weer kind te voelen en op te gaan in het spelelement... tijdens nostalgische gym- en schoolpleinspellen... werk je zonder dat je het doorhebt aan je fysiek en mentale ontspanning wat bijdacht aan je vitaliteit. Kijk maar naar vroeger als kind. Was je onvermoeibaar en bleef je uren achter elkaar doorspelen. Puur omdat het allemaal vanzelf ging en omdat je er plezier in had. Het individueel sporten is hedendaags voor velen een hoge drempel. En dat komt omdat het niet leuk uh, is. En uh, omdat we vaak te druk hebben. Of komt het doordat we ons te oud voelen voor de spellen. Nee, het grootste tekort vind je niet op de begroting van je werk, maar in jezelf. Het is een tekort aan zinsgeving en een tekort aan spel. Juist in de tijd waarin we leven is plezier zo belangrijk. Want driekwart van de Nederlandse millennials zegt te druk te zijn. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie inmiddels volksziekte nummer één. Sporten om je alleen fit te voelen of voor het ideale figuur schiet zijn doel voorbij vind ik. Mijn optimistische boodschap aan jullie is om het spelelement weer toe te voegen aan het sporten. En weer te gaan sporten voor het plezier. Je bent nooit te oud op te spelen, Guido Bouwman. Dankjewel. Alle optimisten kunt u trouwens terugvinden op de sites van 1Vandaag en Radio 1. En vindt u dat u zelf een optimist bent, mail ons dan. Radio En dan gaan wij zo direct de Gazing Ball behandelen. Dat is een kunstwerk van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koens. Die sneuvelde dit weekend door aanraking van de meneer. In dit fragment van AT5 horen we van een andere bezoeker hoe dat er hand uitzag. Behoorlijk beschadigd. ik het was een, een uh, kerstbal, die dus echt grondig kapot is. Dus je zag dus aan de, van dat, een paar van die blauwe scherfjes. Ja, die lagen daar, ja. Ja, een bezoeker dus die per ongeluk een kunstwerk vernield. Dat gebeurde eerder in 2014. En het verhaal achter die vaas die kapot ging in het Groningen Museum, horen we zo van Willemien Bouwers. En kunnen goudvissen niet in het wild overleven in ons land? Lammet de Bruin, jij bent dat aan het uitzoeken. Ja, en uh, ik ga het zo meteen vragen, onder andere aan een heuze senior aquarist. Oh. Bestaat ja, dat ook? Ja, ik had ook geen idee, maar het bestaat. Het ja. gaat over aquarium. Niet over aquarellen, maar over. Nee, over aquariën, aquarium. Ja, okay. ja. Tot zo direct na het internationaal. NTO Radio 1. Met Sophie Verhoeven. De organisatie voor het verbod op chemische wapens opent een onderzoek naar de aanval van zaterdag in het Syrische Douma. Daarbij is volgens activisten en medische hulporganisaties gifgas gebruikt. De in Den Haag gevestigde organisatie wil spreken met getuigen en slachtoffers en probeert proefmonsters in handen te krijgen. Zo staat in een verklaring. De Marcheussee heeft vorige week een Italiaan aangehouden op Eindhoven Airport... die in zijn eigen land nog een straf moest uitzitten van 17 jaar. De man van 53 woonde in Duitsland. Bij een verkeerscontrole bleek dat hij internationaal gesignaleerd stond. Het is onduidelijk waarvoor de man veroordeeld is. En hogescholen en universiteiten gaan samen met de studenten bepalen... wat er gebeurt met het zogenoemde studievoorschotgeld. Dit is geld dat vrij is gekomen door het afschaffen van de basisbeurs. Het gaat om een pot van in totaal bijna 1 miljard euro. Iedere hogeschool en universiteit mag zelf beslissen... of het geld nodig is voor extra docenten, betere computers of goede gebouwen. En de Rabobank in Oudenbos is vanmorgen weer opengegaan. Vorige maand waren er ruim 300 kluisjes leeggeroofd. In sommige kluisjes had volgens de eigenaren... voor tienduizenden euro's aan sieraden en andere kostbare spullen. Volgens de bank kunnen mensen tot 45.000 euro schadevergoeding krijgen. Maar dan moeten ze wel kunnen bewijzen wat er in het kluisje lag. Verkeersinformatie van Jan, we hebben wat meegenomen vanuit de ochtend... en dat gaat ons voor de avondspits ook bezighouden. Dan gaat het op de A9, Amstelveen-Alkmaar. Ongeluk met een vrachtwagen. Vanaf Amstelveen naar Alkmaar staat er tussen Uitgeest en Knoop... Kooimier vier kilometer. Er zijn bergingswerkzaamheden, daarom zijn de, twee rijstokken dicht. En vanuit Den Helder, de N9 naar Amstelveen... ook daar de bergingswerkzaamheden, de rijbaan is dicht. Verkeer moet omrijden via Hierroegewaard en Zaanstad... Op de A27, een kapotte vrachtwagen, gooi ik hem richting Breda. Er staat 10 kilometer tussen Werkendam en Knoopend Hooipolder. En vanuit Zwolle naar Groningen zijn bergingswerkzaamheden bij Zuidwolde. wolden vanaf Lankhorst en die file is 6 kilometer lang. Jan een vandaag. De SGP, de staatkundige gereformeerde partij, bestaat deze maand 100 jaar. En daarmee vormen de gereformeerden de oudste van onze politieke partijen. In een eeuw is de Bijbel niet veranderd, maar Nederland wel. En hoe gaat de SGP daarmee om? Verslaggever Lauwer Kors sprak met historicus en SGP-partijlid Wim Fieret... over een eeuw-SGP, over schandalen en over het meest glorieuze moment. 100 jaar geleden, 24 april 1918, om precies te zijn... trokken 100 mensen naar een kerk in Middelburg. En daar is toen de SGP opgericht. Dat gebeurde hier in de Segeerstraat, op nummer 15... Maar er is hier helemaal geen kerk te zien. Op nummer 13 is wel een lunchroom, het wooncafé. Ik ga daar wel even vragen. Dat was een uh, opzienbarende gebeurtenis. Onder die uh, mensen waren al wat predikanten. En die vonden dat het niet zo goed ging met Nederland. En daarom wilden ze een nieuwe partij op gaan richten die zich uh, strikt... Hield aan de Bijbel. U bent de eigenaar van de lunchroom. Wat weet u van een kerk op deze de tijd was het de kostenwoning. Van de kerk? Van de kerk en de kerk staat hiernaast. Maar waar is die kerk? Die is afgebroken. En dat was de kerk waar 100 jaar geleden de SGP is opgericht? Ik denk het. Is er nergens een herdenkingsbordje, een plaquette, een, een, een klein monumentje wat aan die dag doet herinneren? Niet dat ik weet. Daar waren wel partijen die, die, die uh, ook de Bijbel namen als uitgangspunt... Maar de SGP'ers vonden dat ze ja, zich niet helemaal goed hielden aan de Bijbel. Ze werden wat te liberaal, wat te los. Wat, wat te liberaal, en wat te los. En, uh, dus wat staat er dan nu op die plek? Ja, de scapino en een, uh, ja, een dumwinkel. Zo grappig hè, hoe, de, hoe dat kan verkeren in de geschiedenis. Ja, gescheiden. echt wel. Echt wel. De plek van de gereformeerde kerk, politieke partij, hè, mannen met een, een missie... En nu uh, een cappuccinootje of een... Uh... Of een paar schoenen. <laughs> de kleine SGP heeft nooit veel macht gehad. In 2010 gaf het gedoogsteun in de Eerste Kamer aan kabinet Rutte 1. Wat toen een uitbreiding van het aantal koopzondagen voorkwam. Toch was dat niet hun grootste politieke overwinning. Dat was in 1925. Dienden de twee mm, predikanten van de SGP, Kersten en Zand... een amendement in om de gelden voor de gezandschapspost bij het Vaticaan te stoppen. En dat eh, amendement werd aanvaard door linkse partijen en daardoor kwam het eerste kabinet kolijn ten val. Dat wordt gezien als, als, als, als een van de eh, grote punten uit de geschiedenis van de SGP. Dat ze er, er dus in slaagden om een kabinet heust en val te brengen. Als partijhistoricus kon Wim Fireb maar weinig beeldmateriaal gebruiken. Ja, de SGP staat wat uh, sceptisch tegenover de beeldcultuur. Het heeft jaren geduurd voordat uh, SGP'ers in beeld kwamen op de televisie. Ze vonden toch de televisie een medium... waardoor de secularisatie werd verspreid met, met veel uh, plezier en veel uh, entertainment... De popmuziek speelde daarbij ook een rol. Dat men zei, we moeten ons daar ver van houden. Vandaar ook dat de SGP nooit gebruik heeft gemaakt... van de zendheid voor politieke partijen. Maar nu wel. Ja, je ziet dat bijvoorbeeld aan Kees van der Staaij. Inderdaad. Of het nou een partijfilmpje is over koeien. We gaan de koe de wijn laten. Want dat is altijd een mooi gebeuren, ze koert toch weer even lekker de wijn in kan. De wereld draait door. Aan tafel de leider van de SGP, kees van der Staaij die het allemaal bedacht heeft en het NOS journaal dachten van dat je niemand met geweld tot andere opvattingen brengt. Of het jeugdjournaal van der Staaij doet het allemaal. Als wij de verkiezingen winnen, dan krijgen alle kinderen een gratis ijsje. Nee, Hij wordt inderdaad veel gevraagd. En hè, er zijn wat mensen die zeggen... nou, een tandje minder zou ook wel kunnen. Er zijn dus nog steeds mensen binnen de SGP... die nu denken van, goh, Kees... Laat de wereld draait door maar zitten. Ja, ja, ja, ja, ja. Over het algemeen hebben de landelijke SGP-politici... een vrij positief imago. Uh, hun, hun deskundigheid is groot, hun kennis van zaken. Terwijl de partij voor Nederlandse begrippen extreme standpunten heeft. Een greep uit het partijprogramma. De SGP wil de doodstraf terug. De emancipatie van de vrouw moet worden bestreden. De komst van migranten moet zoveel mogelijk worden tegengegaan en de gebedsoproep uit moskeeën moet worden verboden. Toch kleeft dit niet nadrukkelijk aan de SGP-politici... terwijl bijvoorbeeld een Wilders of Baudet... continu worden aangevallen op hun standpunten. Ik vraag me af hoe dat zit. Kunt u dat verklaren? Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, het, uh, het heeft ook iets te maken met uh, beeldvorming. Het heeft ook uh, iets te maken met uh, uitstraling. Uh, iedereen begrijpt, als je alle uh, nadruk legt... bijvoorbeeld op uh, doodstraf... Ja, dan, zeg je buiten de, uh, dan zeg je gewoon buiten de politieke werkelijkheid. Als zou Kees van der Stij met zijn standpunten... een soort Geert Wilders-achtige approach hebben... dan zou dat voor de SGP heel moeilijk worden, denk ik. Dat is, uh, dat is gewoon zo. En hoe is het om de beiden altijd het onderspit te delven? Want ja, de SGP ziet maar weinig van zijn standpunten ook werkelijkheid worden. Dat is best lastig. Als je het gevoel hebt dat je altijd tegen de bierkaai moet vechten... dan is dat, uh, dat, is dat best heel wat. Aan de andere kant... ze putten, SGP'ers putten ook veel uh, krachten en uit uh, het geloof wat ze hebben. Tot slot de juicy details. Zijn er schandalen geweest binnen de SGP? Schandalen uh, niet zozeer in de zin van... van... Helemaal niets in honderd jaar tijd? Is er nooit ergens in een beeld geknepen? Ja, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken natuurlijk. Maar uh, in ieder geval, het heeft er niet toe geleid dat mensen afgetreden zijn. Of, of toch... Er is een fractievoorzitter van de, van de SGP in Barnevaat afgetreden... omdat hij eh, een buitenechtelijke relatie had. Ja, dat, eh, het zou er meer geweest zijn. Het zal echt wel meer geweest zijn, maar dat weet ik niet. En dat heb ik ook niet bijgehouden. Anders, Wim Viret, historicus, morgen in de serie 100 jaar SGP. Gekozen SGP-vrouwen, het blijft lastig. Hollywood got a tattoo. He met a girl out there with a tattoo too. The future was wide open. They've moved into a place they've To the Great Wide Open. Tom Petty was dat. Ik weet dat jij een liefhebber van elvis bent... maar ben je ook een liefhebber van goudvissen, lammetje te bruin? Uh, nou, ik heb zelf nooit goudvissen gehad. Een vriend van mij trouwens wel. Die heeft ooit zijn goudvis naar mij vernoemd. <laughs> ja, ja. Je meent het, lammetje. Ja, lammert, lammet. ja. En woonde die ook in Arnhem? Nee, die woonde in Leeuwarden. En, uh, gelukkig maar, want anders was ik nu misschien in de gracht beland... en uh, misschien was er dan wel het volgende met die goudvis gebeurd. Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Ja, ik vond sneeuwetje ook eng, maar er zijn allemaal tekenfilms. Ik bedoel, in het echt, die, die ja. worden toch niet zo heel snel opgegeten... door andere dieren, die goudvissen? Nou ja, tot op heden is er slechts één van die elf goudvissen... die in Arnhem in de gracht gedumpt zijn teruggevonden. En volgens ecoloog Fabrice Otburg komt dat doordat hun felle kleur uh, te fel is... waardoor ze te makkelijk te zien zijn voor, uh, door allerlei roofdieren. Dus ze kunnen niet in het wild overleven? Dat zegt hij, en dat ben ik gaan checken. Ik wilde daarvoor eerst met Senior Aquarist... Uh, bestaat. Werner Klotz, what's in the name, van uh, Sea Life met de vraag of goudvissen in het wild kunnen overleven. Als er genoeg voer is en geen vijanden in de buurt zijn, waarom niet? Ja, als er geen vijanden in de buurt zijn. Dus, dus uh, uh, als we die kleur niet hadden, zou het kunnen? Ja, die velle kleur is misschien heel leuk om te zien... maar het levert niet echt een voordeel op, inderdaad. En, en, en andere vissen die kun je toch ook gewoon zien? Ja, dat, dat zou je denken. Maar de goudvis is echt een gemakkelijkere prooi... legt bioloog Jelle Reumer heel simpel uit. Nou, het is lastig om in het wild te overleven omdat ze zo opvallen door die gouden kleur. De, de, de, de meeste vissen die hier in Nederland voorkomen, gewoon in het wild, die zijn redelijk gecamoufleerd wanneer ze in het water zitten. Die hebben namelijk een donkere bovenkant en een lichte of zilverkleurige onderkant om weg te vallen tegen de omgeving. En dat hebben die goudvissen natuurlijk niet. Nee, dus, dus de kans dat er nog een paar rondzwemmen is misschien niet zo groot. Nou, aan de andere kant, dan zijn ze misschien opgegeten door die roofdieren. Dat is weer fijn voor die roofdieren. Ja, dat, dat is waar. Ja, en het is wel de makkelijkste optie ook als je van je goudvissen af wil. Maar echt verstandig is het niet om te doen, zegt Klots. Meestal zijn goudvissen gekweekt. Dus die zijn er nooit in het wild geweest. Dus dan moet je dat alleen al, moet je dat niet doen. En er zijn zoveel aspecten die, die, die, waar je rekening moet houden. Je moet naar de dierenarts daarmee eerst, maar eerst moeten ze volledig gezond zijn. Het is trouwens zo verboden ook. He, überhaupt, die mag niet eens een vissen in zee brengen. Oké, okay. nou ja, dus gewoon lekker in je vijver of aquarium laten zwemmen, want ze kunnen niet in het wild overleven. Klopt. Maar in de vijver laten zwemmen, dat is ook niet al te handig hoor, volgens bioloog Reumer. Ik ken wel mensen die, die moeten elk jaar moeten een heleboel goudvisjes kopen in hun vijver... want die worden er met grote regelmatig dus ook weer door rijgers uitgeplukt. Ja, nou ja, arme goudvis. Het oh. uh, zit, zit ze niet mee, kun je zeggen. Uh, ecoloog Fabrice Otburg heeft dus gelijk, lammer. Ja, goudvissen kunnen niet in het wild overleven... want die felle kleuren jagen de goudvis eigenlijk recht de maag van een roofdier in. Alweer helderheid geschapen. Dankjewel, Lammer de Bruin. Ja. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een nachtmerrie is het voor veel mensen. Per ongeluk een heel kostbaar kunstwerk vernielen in een museum. Het overkwam een bezoeker gisteren bij een tentoonstelling... van de wereldberoemde kunstenaar Jeff Koons... vertelt woordvoerder van de Nieuwe Kerk in Amsterdam... in dit fragment aan AT5. Een bezoeker heeft vanmiddag bij het bekijken van het kunstwerk... van Jeff Koons, de Gazing Ball, heeft hij per ongeluk de bal aangeraakt. En op een of andere manier is die bal gesprongen.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 Ja, een fragment van Omroep Groningen. We praten over deze gebeurtenis door met Willemien Bouwers van het Groninger Museum. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gebeurde dat in 2014, dat ongeluk met die vaas? Um, een bezoeker was foto's aan het maken van ons infocenter. Uh, tijdens het maken van die foto's liep hij achteruit en uh, stootte hij per ongeluk tegen de vaas aan. Uh, die op de grond viel uh, in gruzelementen. Helemaal, dat, helemaal uh, in duigen? Ja, dat, ja, ja echt uh, ja, niet te herstellen. Wat, hoe reageerden die bezoekers? Ja, die was enorm geschrokken, want uh, ja, het was een hele zware vaas die op een marmeren vloer uh, viel. En uh, zeker omdat hij natuurlijk met zijn rug er naartoe stond en de vaas waarschijnlijk helemaal niet gezien heeft. Ja, is dat natuurlijk uh, enorme schrikken van het kabaal en, en de reacties van de andere bezoekers. En um, ja, die meneer is behoorlijk uh, geschrokken. En, en hoe reageerden jullie? Ja, we hebben ons uiteraard eerst ontfermd over de bezoeker en vervolgens pas over de vaas. Het was geen bruikleen, het was een vaas uit onze eigen collectie. En het behoorde bij het interieur van het infocenter. Dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan wanneer het een bruikleen is van een, van een ander museum of van een particulier. En uiteindelijk heeft de Spaanse kunstenaar Jaime Hayon een hele nieuwe vaas gemaakt... En hij heeft heel veel humor, want hij heeft het hele tafereel op de nieuwe vaas afgebeeld. Dus uh, op de nieuwe vaas uh, zie je een bezoeker die achteruit loopt en, uh, en de vaas omvergooit. Dus toen jullie hem belden zei hij, en oh die, geen probleem, ik maak gewoon een later. nieuwe... Nou, of hij dat letterlijk zo gezegd heeft, uh, weet ik niet. Maar uh, hij heeft het in ieder geval goed opgepakt. En hij heeft daarna ook nog een prachtig kinderatelier bij ons vormgegeven. Dus, uh, dus de, de band met de kunstenaar heeft in elk geval geen schade opgelopen hierdoor. Nee, nou ja, dat is dan uh, meegenomen zeg maar, bij, bij zo'n ongeval. Is het voor het eerst eigenlijk dat dit in jullie museum gebeurde? Dat een kunstwerk vernield werd door bezoekers. Ja we, ja, we spreken ook niet van een vernieling, omdat ja, bij vernieling denk je al snel aan de kwade wil of opzet, maar dat was hier uh, absoluut uh, niet het geval. Uh, maar ja, dit was inderdaad wel voor het eerst dat wij dit zo meemaakten. En hoe duur was die fase eigenlijk? <laughs> Uh, daar kan ik geen, uh, geen uitspraken uh, over doen. Uh, dat is, dat, uh, dat, uh, is uh, Ja, ja, ja, ja. <laughs> daar doen we helaas geen uitspraken over. Ja, of kun je maar, het gewoon niet zeggen? Om, om, de, omdat, ja, ik bedoel, het is maar als je hem op de, zeg maar, geveild had, dan weet je niet hoeveel hij opgewacht zou hebben. Ja, maar het was een geschenk. Dus dan, dan, dan is het sowieso al lastiger om daar een waarde aan te verbinden. Uh, bovendien is dat, dat echt een kwestie van, van de verzekering. Uh, dus daar, daar kunnen we verder geen uitspraken over doen. Wat, wat ik wel weet is dat, uh, dat voor de bezoekers die vaas wel een behoorlijke waarde had. Want we werden na afloop overspoeld met uh, telefoontjes en mailtjes van bezoekers. Die uh, graag die scherven wilden kopen. En uh, die allerlei ideeën hadden over de scherven van de vaas. En uh, die ons foto's stuurde waar ze met die vaas op stonden en uh, dat was toch wel, uh, wel heel bijzonder om dat uh, zo te mogen ontvangen en, en te merken dat bezoekers ook, ook gehecht kunnen raken aan een, uh, een kunstwerk in een museum. En hebben jullie dat ook gedaan, die scherven verkocht? Nee, nee, dat niet, nee, nee we hebben ze niet uh, verkocht, nee. Nee, nou ja, goed, nee, want het de, is lastig ja? om daar waarde aan te, aan te geven. Ja. Maar ja, uiteindelijk moest je natuurlijk aan, aan in die vaas wel een waarde koppelen, want de verzekering moest, het, moest die schade uitkeren ja dat klopt maar uh, ja nee daar, daar doen we geen uh, geen uitspraken over over die uh, die waarde. over dat bedrag nee oké okay. nee we zijn heel blij met we zijn heel blij met, uh, met de nieuwe vaas en die staat op dezelfde plek als de oude vaas dus um... Mensen kunnen gewoon langskomen om, om de nieuwe fase alsnog te komen bewonderen. Ja, ja, heel creatief van die kunstenaar dat hij dat incident daar ook in verwerkt heeft natuurlijk. En hebben jullie nou maatregelen... Ja, hij heeft het heel goed opgevangen. Ja? Hebben jullie maatregelen genomen Hij heeft het om... heel goed opgevangen. Heb ik begrepen. Maar uh, ja, er zit wat vertraging in, dus soms uh, komen we bij elkaar later oh, aan. Oh, vandaar. Ja. <laughs> uh, hebben jullie maatregelen genomen, wilde ik vragen, om uh, in de toekomst dit soort incidenten te voorkomen? Uh, ja, wat betreft deze vaas uh, zijn er wel maatregelen genomen. Uh, zo is hij vastgezet en is hij uh, verzwaard, uh, zodat dit uh, dit niet weer uh, zal gebeuren. Ja. Jullie hebben die scherven niet verkocht, zei je net, de, de, de, de, de, hebben jullie ze wel bewaard? Ik, uh, eerlijk gezegd weet ik niet of ze bewaard zijn, ik denk het wel, ik denk dat ze zeker als, als aandenker wel, uh, wel bewaard zijn, want uh, ja, de hele kwestie heeft, heeft op ons ook wel, uh, wel indruk gemaakt. Ja, nu zei je al, het is natuurlijk een verschil hè, of je, of je zo'n kunstenaar hebt die dit speciaal voor jullie gemaakt heeft, eh, was ook speciaal voor het museum eh, gemaakt, of bijvoorbeeld een, een kostbaar kunstwerk eh, wat is uitgeleend, die, die Jeff bol, dat is een kunstwerk wat in dit geval voor die tentoonstelling eh, was uitgeleend, dat zal dus een veel ingewikkeldere nasleep hebben, denkt u? Um, ja, dat vermoed ik uh, wel. Het heeft natuurlijk met een aantal zaken te maken, uh, of het bijvoorbeeld nog hersteld kan worden, ja of nee. Uh, maar het zal, uh, het, het, het, ja, het zal heel belangrijk zijn van wat er precies gebeurd is. Um, maar um, ja, het zal echt een verzekeringskwestie zijn en um, ja, um, dat, zal, dat zal onderzoek moeten uitwijzen. Waarbij de vraag of het wel of niet te restaureren valt een belangrijke is. Uh, dat vermoed ik wel, dat dat, uh, dat, dat wel uh, een rol speelt. Ja. Ik dank u voor de informatie. En uh, ja, voorzichtig met al die kunstwerken daar bij u in het Groningen Museum. <laughs> ja, doen ja, ja, ja, we zeker. Willemien Bouwers, woordvoerder van het Groningen Museum <laughs> was dat. En zo gaan we het hebben over amateursporters die gevaarlijke en illegale doping gebruiken. Tot zo. Scholven, u luistert naar NPO Radio In. En andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl.